Het nieuwe Deense kabinet wordt morgen gepresenteerd. Een motorrijder is vanmiddag in Elspet om het leven gekomen na een aanrijding met een hert. De motorrijder raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De politie zegt dat op de plek van het ongeluk pootafdrukken van een hert te zien waren. Rob de Nijs en Anouk hebben de Edison Popprijs 2011 gewonnen als beste mannelijke en vrouwelijke artiest. De muziekprijzen werden uitgereikt in Rotterdam. Raccoon kreeg de prijs in de categorie Beste Groep... en Daniel Lohus won in de categorie theater. De publieksprijzen gingen naar Nick en Simon en Ilse de Lange. Crystal won in de categorie Beste Nieuwkomer... en Marco Borsato nam de oeuvre Edison in ontvangst... en kreeg een speciaal eerbetoon van diverse artiesten. En de John Kraaikamp Musical Awards zijn vanavond uitgereikt... aan actrice Lone van Roosendaal en acteur John van Eert. Van Roosendaal kreeg de prijs voor haar hoofdrol van Ines in de musical Zorro. Van Eert kreeg het beeldje voor zijn rol in de musical La Cage au vol. Hij speelt daarin een homoseksuele man met een travestie-act... in een nachtclub in Saint-Tropez. De musical Petticoat won de meeste prijzen, zeven in totaal. Een vrouw van 18 uit Hengelo is voor de derde keer aangehouden... voor het uiten van dreigementen via Twitter. Ze bedreigde onder meer medewerkers van het UWV met de dood... omdat ze een uitkering eiste...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 Het weer, vannacht is het helder en ontstaat weer nevel of mist. Morgen overdag opnieuw veel zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het binnenland. Vanaf dinsdag neemt de bewolking toe en wordt de kans op buien groter. Later in de week wordt het ook een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. Na een beroerte ben je niet meer wie je was, terwijl je nog wel dezelfde lijkt. Meer weten over vermoeidheid na een beroerte...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 Geeft. Kijk voor meer informatie op radio4.nl slash klassiek geeft. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden. Het wird tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hadde.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 de krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Vanmiddag naar Holiesloot gefietst, vlak bij Amsterdam, het eind van de wereld. De weg loopt dood in Rietkragen. Het kerkje is er gebouwd in 1916. Ter gedachten is aan een watersnoodramp en op de gedenksteen staat... Psalm 126, vers 3. Zou dat betekenen? Thuis meteen nagekeken. En wat las ik? Psalm 126, vers 3. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Dies zijn wij verblijd. Dan moet je wel een groot geloof hebben... als je dat na een watersnoordramp zegt. Prijs de Heer.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 Erin McKeown, Get Happy, van het album Sing You Sinners. Halleluja. Veel merkwaardige verhalen in het oog vanavond... zoals dichter zijn bij eenzame uitvaarten... en wat er kan gebeuren als de ontslapende dan toch nog familie blijkt te hebben. Uitvaartdichter F. Starik vertelt. En hoe u op internet vanaf heden uw leven niet meer veilig bent... omdat alles op Facebook kan komen. Hoe? Dat legt Wilbert de Vries van Tweakers.net uit. En is het erg? Daarover socioloog Ben Caudron. En ook een wereldberoemde moordzaak waar u nog nooit van gehoord heeft. Satanisme in Perugia. Morgen de uitspraak in het proces tegen Amanda Knox. Correspondent Bas Mesters doet het allemaal uit de doeken. En het allermerkwaardigst. Om 5 voor 12 de winnaar van het Wereldrecord televisie kijken. 87 uur achter elkaar. Ahem. Maar eerst de kranten van morgen vroeg. En nu het nieuws van heden. Zondag 2 oktober. In een meer in het noorden van Duitsland werden de lichamen geborgen van twee Nederlandse duikers. Daarvoor moesten speciaal getrainde bergingsduikers. Diep het water in. Op een tiefe waar ze zich bevinden, moeten speciaal uitgebildete rettungstaucher. die berging bzw. die suche voornemen. Normale rettungstaucher en zo nu bis op 30 meter tief tauchen. De twee waren gisteren met vier andere Nederlanders. in de problemen geraakt. De twee die het niet overleefden. waren ervaren duikers, zegt hun club in Alkmaar. Ze waren heel accuraat en ze hamerden altijd op veiligheid. Dus wij weten absoluut niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het meer, de Kraijdenzee, is 60 meter diep. Dat is volgens kenners gevaarlijk. Dat is te diep voor sportduikers. En de tweede is dat het op diepte heel snel heel koud wordt. En die kou kan ook erg uh, snel voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld bevroren apparatuur... waardoor de luchtvoorziening niet meer goed werkt. En ja, onder water ben je natuurlijk afhankelijk van die luchtvoorziening. De Kraijdenzee is een oude groeve... die 30 jaar geleden is teruggegeven aan de natuur. Sindsdien zijn daar duikers omgekomen. De politie van New York greep in bij een betoging op de Brooklyn Bridge. Ruim 700 demonstranten die de brug blokkeerden werden opgepakt. Ze werden behandeld als vee, zegt een van hen. Ook al waren er kinderen bij. We didn't confront them in any way. And when we sat down, they started grabbing legs. They started grabbing arms, random people. There were kids up there. There were kids up there. And they were literally like hurting us, like if we were cattle. De betongers zijn tegen het grote geld dat Amerika regeert. Rijkdom is slecht, is hun boodschap. Het overheerst de geest en het is zo, uh, zo uh, onecht. Het is corrupt! Het is corrupt! Het is, is, is wrong! Wealth is ruling over the mind! Wealth is ruling! Geïnspireerd door de Arabische Lente houdt deze protestbeweging al twee weken een plein bezet bij Wall Street. Wall Street. All day, all Wall Street. In andere Amerikaanse steden wordt hun voorbeeld gevolgd. Occupy Chicago, Occupy Chicago. In Denemarken is dit weekende een vetbelasting ingevoerd. Per kilo onverzadigd vet wordt ruim 2 euro belasting gegeven. Dat komt er in de praktijk op neer dat de Denen voor bijvoorbeeld boter, kaas of varkens gehakt zo'n 10% extra betalen. Het moet hen aanzetten tot een gezonder eetgedrag. Maar of dat lukt, is volgens een winkelier nog maar zeer de vraag. The purpose is good, but um, I don't think this is the solution. No, that's the... De maatregel levert de Deense schatkist naar verwachting elk jaar ongeveer 2 miljard euro op. En voor het eerst in meer dan 30 jaar werd in de Afghaanse hoofdstad Kabul een internationaal popfestival gehouden. Er traden bands op uit Afghanistan en uit Australië, Kazachstan en Oezbekistan. Omwille van de veiligheid was de plaats van het festival pas kort voor het begin bekendgemaakt en werd hij ook zwaar bewaakt. Maar geweld bleef uit op de muzieknagel. Dat was het nieuws vandaag op radio en tv. Ja, en Freddy Fontein heeft uh, al een overzicht samengesteld van de kranten van morgenochtend. Dat begint ze nu voor te lezen. Yeah. <laughs> Per gemeente zijn de verschillen in verloskundige zorg enorm. Spits schrijft dat dat blijkt uit de Vraag-Aanbod-Analyse Monitor... van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg... die morgen wordt gepresenteerd. De Nederlandse patiënten consumenten die meegewerkt heeft aan het opstellen van de monitor... waarschuwt dat de bevindingen betekenen dat er opnieuw goed moet worden gekeken... naar de kwaliteit van de verloskundige zorg. Uit de monitor blijkt onder meer dat in de ene gemeente... één verloskundige is voor 55 vrouwen, terwijl de dat er elders 175 zijn. De Telegraaf schrijft over de zaak Julio Potsch. De voormalige Transavia-piloot moet in de Argentijnse gevangenis blijven. De Nederlandse piloot vindt dat er onvoldoende bewijs is. dat hij heeft meegewerkt aan de zogeheten doodsvluchten. tijdens het regime van Videla. Nu doen hij en zijn advocaten dringend beroep op minister Rosenthal. om hem te helpen. De advocaat van Potsch zegt. Hij krijgt in Argentinië geen eerlijk proces. Het Argentijnse bewind wil afrekenen met het verleden... en geeft vooral marine mensen de schuld. De Volkskrant schrijft dat in Frankrijk actie wordt gevoerd... tegen het woordje mademoiselle, zeg maar juffrouw, een ongetrouwde vrouw. Op ambtelijke formulieren bijvoorbeeld... moet in Frankrijk nog steeds een van drie hokjes worden aangekruist. Monsieur, madame of mademoiselle. Een equivalent voor ongetrouwde man is er niet. De actievoerders vinden dit alledaag seksisme. Vrouwenorganisaties roepen mensen op om een brief... naar een parlementslid of minister te sturen... met het verzoek het mademoiselle te schrappen op ambtelijke formulieren. Paardrijden en ecstasy zijn even gevaarlijk. De pers citeert deze uitspraak van een drugsadviseur... die hem zijn baan heeft gekost. Aanleiding voor het bericht is dat morgen 27 experts... de Tweede Kamer voorlichten over het drugsbeleid... Het kabinet wil dat veranderen. Een van de experts is de Britse hoogleraar David Nutt. Hij was de hoogste adviseur van de Britse regering... tot hij in 2009 die uitspraak over ecstasy deed. Hij heeft een lijst aangelegd van gevaarlijke drugs... alcohol staat op 1, heroïne op 2 en tabak op zes. Morgen is de laatste zomerachtige dag voorlopig. Dus dit bericht is vooral van belang voor volgend jaar. Er wordt al 25 jaar campagne gevoerd om mensen te waarschuwen tegen huidkanker. En toch blijft het aantal patiënten alleen maar stijgen. Een op de zes Nederlanders krijgt de ziekte. Het Erasmus Medisch Centrum start nu een groot onderzoek om erachter te komen of al die campagnes wel aankomen. Oorzaak van de toename van huidkanker is onder meer... dat mensen vaker naar de zon met vakantie gaan, en ook zwinters... en dat mensen meer buiten zijn doordat ze meer vrije tijd hebben. Victor en Rolf hadden gisteren een hoofdrol in Parijs, schrijft het AD. De twee modeontwerpers uit Brabant toonden tijdens de Parijse Modeweek... hun voorjaarscollectie. De creaties van Victor en Rolf worden gedragen door wereldsterren als Kate Blanchett. En sinds twee jaar is het kledingmerk Diesel groot aandeelhouder van hun label. Sindsdien reist hun ster nog sneller. Ze zijn op zoek naar goede locaties in Parijs en New York om daar Victor en Rolf winkels te openen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. She En dat was Eliza Doolittle met Pack Up. Morgen de uitspraak in hoger beroep in de zaak Amanda Knox. En dan staat de halve wereldpers, vooral de Angelsaksische, bij de rechtbank in Perugia voor de deur. Knox is eerder veroordeeld tot maar liefst 26 jaar cel, maar kan nu worden vrijgesproken. Men noemt haar de engel met de ijsogen. Basmesters en Rome, goedenavond. Goedenavond. Wie is zij en waarvan was ze beschuldigd? Ja, het is een meisje dat inmiddels uh, 25 jaar is. Die is in 2007 gaan studeren in Perugia. Dat is een uh, stad uh, iets ten noorden van Rome. En daar is twee maanden nadat ze daar kwam studeren... is daar haar kamergenote uh, Meredith Kirschner vermoord. Met messteken om het leven gebracht. Um, zij lag daar bloot in de kamer. en Het zag er niet goed uit. En um, Amanda die wordt nu uh, gehouden als degene die daarvoor verantwoordelijk is. Zij zou die meststeken hebben toegebracht. Samen met Rafaele Solecito. Die tot 25 jaar veroordeeld is in, in, uh, in eerste aanleg. En er zou ook nog een derde dader zijn. Een Ivoriaan, De immigrant Rudy Guede. Die werd veroordeeld tot 16 jaar. Die is in hoge beroep gegaan. En dat is 16 jaar ge gebleven. Eerder had hij een langere straf. Okay. Um, kortom... Dit is uh, wat er aan de hand is. En daar is enorm veel aandacht uit, inderdaad, voor inderdaad vanuit de Angelsaksische wereld. Er zijn meer dan 400 journalisten zullen er aanwezig zijn bij het proces. Ja, bij en het uitspraak. proces dat is de uitkomst van het hoger beroep van Amanda Knox... en die vriend Raffaele Solicito. Ja. ja. ja. Oké. Okay. En die voeren neem ik aan dat ze onschuldig zijn? Ja, zij zeggen wij zijn onschuldig, wij zijn het slachtoffer van justitie uh, die dwaalt. Ze zeggen dat er uh, bewijzen zijn aangedragen die niet deugen. Er, zou, er is nu onafhankelijk onderzoek uh, uitgevoerd en uh, volgens de aanklaar uh, het, het moordwapen wat gebruikt zou zijn. Uh, daar zou DNA op hebben gezeten op het steekdeel van het mes ja. en op het heft zou... Uh, het DNA van uh, Amanda Knox hebben gezeten met andere DNA van het slachtoffer... maar dat blijkt nu niet bruikbaar te zijn, dat materiaal... omdat dat mes helemaal niet op de plek van de moord is gevonden. En zo zijn er nog een aantal andere dingen die niet meer uh, te gebruiken zijn... Uh, volgens neutrale specialisten. En het is een moord waarbij ook onduidelijk is wat het motief is... Behalve dan dat justitie zegt dat het een seksfeest is geweest... wat totaal uit de hand is gelopen. Ja, ik hoorde een satanistisch seksfeest, hè? Satanistisch, toch? Inderdaad. Op, ja. op de dag na Halloween eh, zou dat allemaal hebben samen, oh, ja. eh, plaatsgevonden... En die Amanda die wordt dus enerzijds neergezet als een, een heks, een fakes... die vreselijk keer kan gaan en die ook haar vriendje onder controle had... en die dat dus samen zo georganiseerd hebben en doelbewust gedaan zouden hebben. Maar van de andere kant, en vooral vanuit Amerika... wordt ze neergezet als een perfecte modelstudenten... die er ook prachtig uitziet, die deze week ook weer op de glossies in Italië... op de voorpagina staat. De grote vraag is, heeft dit mooie meisje... Ja. Een ander mooi meisje vermoord. Ja, nou, nou, nou geef je een aantal uh, aanwijzingen waarom twijfel is gerezen over het, uh, over het bewijs. Komt ons ook bekend voor bij rechtszaken in Nederland. Uh, is het zo dat justitie ja, hier in de richting van een veroordeling van Amanda Knox heeft zitten werken? Ja, die tunnelvisie zeg maar. Men, dat, dat, dat, is dat een Italiaans woord voor. Ken je dat in Italië? Nou ja, nee, ik kan het alleen maar letterlijk vertalen. Visione della Galleria, zou je dan moeten zeggen dat ja. uh, Dat bestaat niet op die manier. Nee. Uh, maar in ieder geval, um, uh, dat, dat is natuurlijk wat de verdediging zegt. Op een gegeven moment, na vier dagen werd deze Amenda al. Vier dagen na de moord werd Amenda al gearresteerd en vastgezet. Een aantal weken later kwam er die, die Ivoriaan bij die het gedaan zou hebben en die inmiddels veroordeeld is. En nu zegt verdediging, waarom hebben ze toen naar Menda niet laten gaan? Waarom, hebben ze die, uh, waarom hebben, zijn ze haar blijven beschuldigen? En het idee is dus, wat de verdediging zegt... ze, hebben, uh, ze kunnen niet meer af van die ene stellingname die ze in het begin Precies. hebben ingenomen. Ja. Namelijk dat het hier om een feeks gaat en om satanisch seksfeest. Ja, en is dat Goed, ook de reden... moet de rechter... Uh, ja? Is dat ook de reden waarom de zaak in Italië zo ontzaggelijk veel belangstelling heeft getrokken? Nou, Italië heeft een traditie van de Cronaca Nera. Altijd in het 1 journaal zijn er al tien minuten ingeruimd voor, voor uh, moorden en, uh, ja. en, en diefstal en allerlei vreselijke dingen. Maar dit gaat natuurlijk veel verder, omdat het gaat om twee meisjes die el elkaar zouden hebben vermoord. Twee onschuldige studentes. Iedere ouder kan zich voorstellen dat hij zijn kinderen naar een studentenhuis laat gaan. En je wilt toch niet dat er dan zoiets gebeurt? En daarnaast is er nog het feit dat er nog eens heel veel druk van het buitenland komt. Vanuit oh. Engeland waar het slachtoffer vandaan komt. Ja. En vanuit Amerika waar de vermoedelijke of dader Amanda Knox vandaan komt. Kortom, die, ja. die extra push van internationale journalisten... die heeft tot nog veel meer uh, ja, Ik heb begrepen uh, dat verlaat. ze in Amerika veel kritiek hebben op de trage en onzorgvuldige rechtsgang in deze, hè? Ja, inderdaad. Er zijn zelfs parallellen getrokken met de heksenprocessen van de middeleeuwen. De Amerikanen vinden dat, die, dat de, de, de manier waarop de Italianen rechts inderdaad te traag is, maar daarnaast ook vinden vooral ook de Engelsen... dat het schandalig is dat de officieren van justitie al zo snel... al in de eerste weken zoveel details hebben prijsgegeven over deze zaak... waardoor ze eigenlijk in een later stadium bijna niet meer niet terug meer de, kunnen. Nee. Ja. Kortom, een moeilijke taak morgen voor die rechter. Ja, en als ze, in het geval dat ze morgen wordt vrijgesproken... zou ze eh, onmiddellijk uit eh, Italië vertrekken, zegt hij. En er kan dan geen cassatie meer komen. De officier van justitie die vreest dat als ze, als ze nu eh, vrij zou worden gesproken... dat cassatie dan heel moeilijk wordt. In ieder geval wordt het dan heel moeilijk om haar... nog terug hier in Italië in de gevangenis ja, ja. te krijgen. Zij zal dan inmiddels een rijke vrouw zijn, want uh, er is haar al een miljoen, euro, een miljoen dollar geboden voor het eerste televisieinterview wat ze gaat geven in Amerika. Er zijn plannen om films te gaan maken, er zijn al boeken geschreven. Uh, Amanda Knox wordt, een, uh, als ze vrijgesproken uh, wordt, wordt, gewoon een celebrity. Aan de andere kant het vermoorde meisje. En de ouders, daar hoor je eigenlijk helemaal niets meer over. Die ja. ouders die zeiden, de advocaat van de ouders van het vermoorde meisje zei een beetje zuur... Van, ja, die, die ouders die hebben niet eens het geld om, uh, bijna niet het geld om uh, dit, dit, de veroordeling... of het vonnis te aanhoren in Perugia. En die Amanda Knox die kan straks uh, miljonair worden. Ja. Het is een, een, aan alle kanten ja. een, een, een zaak die wringt. En ga jij er morgen nog naar kijken in Perugia? Het schijnt zelfs dat er de vonnis live wordt uitgezonden. Dus ik hoef er niet te Maar je hoeft er niet te <laughs> is <worden>. tegenwoordig, ja. <laughs> <laughs> Waar moet je nog gelijfelijk heen? Dankjewel nee, Bas... Nee, ik me heb me daar niet voor geaccrediteerd aan het begin. Nee. Oké, okay, Bas Messers, dankjewel Tot zover de zaak. Amanda Knox. Pretty soon I'm quit. Smoking's bad for my A.I.M. Got a car, got some clothes, DVDs from HBO. All I need for my A.I.M. What's gonna happen when it feels like love again for the first time? For the first time, I'm in my way back down the long line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 time for the first time I make my Julian Villard. Love again for the first time. Facebook is ingrijpend vernieuwd. Welkom, Wilbert de Vries, hoofdrecteur de van tweakers.net. En dat is een site met nieuws over hardware, software, internet, games. Klopt. Klopt allemaal. Ja, en nou die, die vernieuwing: ik ben een leek, maar als ik het goed begrijp, kan iedereen daarvoor voortaan... zo ongeveer alles over mij aan de weet komen. Mits ik tenminste op Facebook zit, wat helaas het geval is. Je zult eerst even nu aan de leek moeten uitleggen wat houdt die vernieuwing in. En de een deel daarvan is timeline, begrijp ik. Ja, Facebook heeft een aantal uh, veranderingen aangekondigd. Een deel daarvan is al uitgerold en een beetje zichtbaar voor de bezoeker. Timeline is degene die de komende weken wordt uitgerold. En het is een um, soort virtuele tour door iemands leven, waarbij je terug in de tijd kunt gaan aan de hand van de postings... die iemand gedaan heeft op Facebook. Dus of het nou te maken heeft met zijn huwelijk van drie jaar terug... of het eten wat hij gisteren heeft genuttigd... je kan uh, met een soort slider kun je terug in de tijd gaan... om te kijken wat iemand nou eigenlijk allemaal maar gedaan heeft. Maar als ik heeft. dat van dat huwelijk al verwijderd heb... omdat ik inmiddels gescheiden ben? Dan uh, zien mensen dat niet. Behalve als uw uh, ex-vrouw oh. besluit om het wel toe te voegen in haar timeline. Ja, ja, ja. je kunt toch wel dus dat zelf blijven bewaken, die, uh, wat er... Ja, Facebook heeft daarover nagedacht, uh, allicht. Um, en ze hebben gezegd, van, nou, niet alleen op basis van wat wij herkennen als belangrijke items of momenten in jouw leven, omdat je die met ons gedeeld hebt, maar ze stellen gebruikers ook in staat om uh, momenten waarvan de gebruiker vindt dat ze missen, toe te gaan voegen. Dus nou ja, misschien dat mensen straks weer op hun zolderkamertje uh, foto's van vroeger gaan inscannen om van vroeger iets toe te ja, voegen. Ja, ja. En Open Graph, wat is dat? Open Graph, dat is een soort, uh, voor zover ik begrepen heb, uh, een, een soort... Ik ja, noem het een ontwikkelplatform voor Facebook, waarmee je in staat bent als ontwikkelaar om um, ja, uh, aan te sluiten bij het Facebook-platform en bij die timeline. Dus um, nou, even een, een wilde gok, ik zou een applicatie kunnen maken die um, de etersmaaltijden van uh, allerlei mensen bij elkaar raapt en een suggestie doet wat ik morgen zou kunnen eten. Ja, oké. Okay, ja. Ze kunnen ook zien wat ik eet, wat ik lees, wat ik... Uh... In, in principe op het punt dat, jullie, uh, dat iemand aangeeft, nou, ik heb vandaag lekker gegeten... dan kan ik me voorstellen dat daar een technologische herkenning achter zit... die het woord eten herkent met de maalte die je noemt. En of er een foto van bestaat of wat dan ook. Ja, al die technologieën, al die, al die dingen kun je aan elkaar koppelen natuurlijk. Ja, klinkt hartstikke leuk. Weer meer mogelijkheden. Zijn er ook nog bezwaren? Legio. Oh. Uh, maar dat geldt met elke verandering. Uh, de eerste, uh, het eerste bezwaar is natuurlijk verandering... Uh, is altijd een risico voor een grote website. Uh, mensen houden niet van verandering. Ze houden liever alles bij hetzelfde. Nou, uh, dat zal Facebook nog wel overleven. Um, wat nu echter het geval is, is dat timeline en de andere wijzigingen die ze eromheen gedaan hebben, wel dermate groot zijn dat mensen zich zullen gaan afvragen van... zit ik echt te wachten op een abonnement op al mijn vrienden... en iedereen die ik eh, ook maar ooit heb toegevoegd aan Facebook... zodat ik alles zie wat ze doen. Ja. Eigenlijk willen, ze, wil, willen mensen heel graag alleen contact... met degene met wie ze echt contact hebben. Aan de lijn is uh, socioloog Ben Koudron. Goedenavond. Goedenavond. U schreef... Facebook wil niet alleen het hele web, het wil je leven. Ja, inderdaad. Dat is uw bezwaar hiertegen inderdaad uh, een van de bezwaren die ik uh, heb tegen de recente veranderingen en als ik even een uh, toevoeging kan um, aanbrengen bij wat Wilbert net gezegd heeft, namelijk de omschrijving van Open Graph um, van Facebook komt in principe um, neer op het volgende, ik zal het eventjes illustreren aan de hand van een voorbeeld. The Guardian heeft op dit moment al een Open Graph app uh, klaar die... Um, um, impliceert dat de gebruikers één keer de toestemming geeft aan The Guardian om alles wat je vervolgens op de website van The Guardian doet te rapporteren aan Facebook onder de vorm van een entry in je timeline. Het gevolg daarvan is dat na verloop van tijd mensen onachtzaam worden en voorbij gaan aan het feit dat alles wat ze op de website doen gerapporteerd wordt. Als je de vergelijking maakt met de like-button die we vandaag um, zowat op het hele web aantreffen... Ja, dan... ja, ik vind dit leuk, ja. Uh, dan kun je inderdaad, ik, ik vind dit leuk. Daar um, heb je als eindgebruiker op het moment dat je de handeling stelt, op het moment dat je een bepaalde um, content nuttigt en um, wenst te delen, daar moet je toch nog altijd een expliciete handeling voor stellen. Met andere woorden, dan kunnen we ervan uitgaan dat op dat moment de gebruiker min of meer bewust de keuze maakt om um, aan te geven welk artikel hij of zij heeft gelezen. Ja. Met Open Graph um, valt dat weg. Daar geef je nog één keer toestemming. En uh, zes maanden later surf je toevallig naar het artikel wat um, jou wel interesseert, maar van jij niet wil dat uh, jouw vrienden op de rest van de wereld weten nou welk lingeriemodel je hebt gekeken, bij wijze van spreken. Ja, maar uh, is, is inleveren van privacy eigenlijk niet de prijs die je betaalt... als je gebruik gaat maken van diensten van Facebook? Uh, ja, dat is een veronderstelling die we vaker horen. Uh, ik stel de, de principiële vraag, moet dat? Is dat de prijs die wij automatisch verondersteld zijn om te betalen? Moet dat, Wilmer de Vries? Ja, de politiek denkt in ieder geval van niet in Nederland en volgens mij ook in Groot-Brittannië. Want er zijn uh, behoorlijk wat vragen inderdaad over uh, onder meer open graph, uh, zoals uh, terecht opgemerkt. Uh, ook in de politiek worden er vragen nu gesteld over uh, uh, het nut en welzijn van dit soort technologische mogelijkheden. En of er geen maatregelen genomen moeten worden uiteindelijk om misschien mensen hier wel tegen te beschermen. Ja. Door een extra laag beveiliging toe te voegen. Ja, maar Ben Caudron, je hoort in het algemeen ontzettend weinig nog over... Uh, verzet tegen dit soort ontwikkelingen. Mensen zeggen vaak dat het ze niet zoveel kan schelen... wat er allemaal bekend wordt over hun. Ja, dat um, is alweer een opvatting die circuleert... en die vooral um, gestimuleerd wordt door mensen als Mark Zuckerberg... Uh, CEO van, van Facebook. Facebook. Ja. Um, um, en um, daarbij gevolgd door uh, Eric Schmidt tot voor kort CEO van Google... ...die beiden um, niet enkel blijkbaar uit, uitmuntende zakenmensen zijn... ...maar uh, ook nog beschikken over een geweldige sociologische kennis. Althans, dat is wat ze laten uitschijnen. En op het moment dat ze op een podium stappen en zeggen... ...mensen geven niet meer om privacy. Ja. Ik daag hen uit om dat hard te maken, die um, statement. Die statement is totaal foutief. Het een van de grote issues is dat eindgebruikers niet weten... Wat er ja. gebeurt um, op de achtergrond. Ik geef één voorbeeld wat niks met Facebook heeft te maken. Maar hoeveel um, vrouwelijke luisteraars van dit programma zouden weten... dat um, in de um, uh, toplijnen van uh, lingerie... dat in BH's, dat in sommige van die modellen... nu al RFID-tags worden um, ingebracht... die het mogelijk maken om nadien te rapporteren... welke BH die vrouw op dat moment aan heeft. Niemand, denk ik. Nee. Wie heeft... Staat daar stil. De Vries, kun je trouwens nee zeggen tegen deze nieuwe toepassingen? Um, uh, Facebook heeft, um, ik geloof eind vorige maand... hebben ze hun uh, zogenoemde privacy-instellingenmenu... Uh, uh, uh, wel fors uitgebreid met wat extra opties. Um, wat Timeline gaat bieden en Open Graph moet allemaal nog een beetje blijken. Het hangt vooral af van de sites zoals The Guardian bijvoorbeeld. Um, die dingen moeten gaan verzinnen uh, om daar gebruik van te kunnen maken. Ik denk uiteindelijk dat Facebook uh, uh, slimmer is dan, men, uh, dan ze nu laten blijken. En dat ze wel degelijk ja. uiteindelijk ge de gebruiker gewoon het gevoel geven dat de gebruiker in controle is. Ja. Wat niet wegneemt dat Facebook die informatie natuurlijk wel weet. Ja, Ben Koudron. Um, is het niet het gevaar dat je straks eigenlijk niet meer door het leven kunt zonder Facebook? Of wordt het net zoiets als e-mail, pincode, digiD? Als je ze niet hebt dan ben je maatschappelijk onthand? Ja, dat hangt een heel klein beetje af van wie je bent. Um, ik kan me voorstellen dat mijn 14-jarige oogappel, die kan inderdaad bijna geen dag meer zonder Facebook. En die leidt aan afklikverschijnselen op het moment dat ze heel even geen toegang heeft. Um, de paar mensen die uh, in mijn offline leven mijn vrienden zijn, uh, ja, die vrienden zitten niet op Facebook. Nee. En die missen dat ook geen seconde. Nee. Maar uh, Wilbert, jij blijft nog op Facebook... of wordt het je ook te binnenkort? Ik uh, kijk het nog even aan. Oh, jij kijkt het nog even een sociaal netwerk uh, virtueel is altijd handig... en op het punt dat het mij te wordt... kan ik zelf de stekker eruit trekken. Oké, okay, Wilbert de Vries en Ben Koudron... tot zover over deze nieuwe ontwikkelingen op Facebook. Cader la nuit, c'est rien, fillette, même les pendules s'arrêtent si tu n'as pas peur, dors bien. Chanson Paris, en rêve. Tous les enfants de salut. Le jour était dur, maar pas fini. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Et jouer, c'est une fête, fillette Et l'histoire se répète, tout le monde comprend l'enfant Soldada, fiete. Een Nederlands muzikaal gezelschap met onder andere Nienke Laverman. Um, ja, morgen verschijnt van de dichter F. Starik. Goedenavond. Goedenavond. Het boek Een Steek Diep ligt hier. En op de achterflap staat Een Steek Diep volgt in alle hoofdstukken hetzelfde patroon. Er komt een melding van een eenzame dode binnen. Een dichter wordt aangezocht. Een uitvaart heeft plaats en na afloop is er koffie. Dat is het patroon, hè? U wordt gebeld door de sociale dienst in Amsterdam. Het is, het is voorspelbaar als een aflevering van Six Feet Under. Of, uh, ja. ja, en die sociale dienst Amsterdam, belt u dan... er is iemand zonder nabestaanden die overleden is? Ja. Ja, en dan? En dan uh, uh, vraag u... Wat ik gaat de, u dan doen, bedoel ik? Uh, ik krijg in eerste instantie krijg ik uh, te horen wat de sociale dienst van deze overleden persoon weet. Dat is het eerste wat ik te horen krijg en dan denk ik na over wie dat uh, als dichter zou kunnen bezingen. Ja. Soms ben ik dat zelf, soms is dat uh, iemand anders en. Uh, dan wordt dat bezongen. Ja. Ja, wat, wat maakt het uit of u zelf dat gedicht maakt of iemand anders? Er staan veel gerenommeerde dichters in dit boek. Adriaan Jechie, uh, Menno Wigman, Neltje Maria Min, Eva Gellach. Maar wanneer vraagt u, zoekt u hun aan of besluit u het zelf te doen? Het heeft een beetje te maken met, met hoeveel tijd er is bijvoorbeeld. Of uh, uh, er is een keer iemand in mijn eigen straat gevonden... dan moet je dat ook duidelijk zelf gaan doen. Ja. Omdat het jouw straat is, dus ja. ook jouw doden. Ja, en dat gedicht wordt dan gelezen door de dichter... tijdens die uitvaartplechtigheid uh, in aanwezigheid van zeer weinig andere twee ambtenaren... In aanwezigheid van uh, een vrij duidelijke groep mensen, uh, iemand van de sociale dienst, namelijk degene die het geval behandeld heeft. Uh, er is altijd, er zijn vier dragers. Er zijn uh, de beheerder van de begraafplaats, de uitvaartleider, uh, en er is achteraf iemand die de koffie inschenkt. Ja. Is dat allemaal eh, prachtig beschreven? Inderdaad, steeds datzelfde patroon. En heel nuchter vertelt wat er te vertellen is. Vaak is er niet zoveel te vertellen, maar het, soms wordt u ook benaderd, terwijl er achteraf eh, wel familie blijkt te zijn. Zoals in het geval van Gijs van der Werf. Ja. Hoe ging dat? Uh, uh, daarvoor, daarover moet ik eerst zeggen dat die naam verzonnen is. In de zin van uh, dat. Uh, eenzaam overledene waar de naam van bekend is, uh, die naam gefictionaliseerd wordt in verband met de privacy enzovoorts. Ja. Um, deze meneer, uh, wat uh, veel vaker voorkomt, uh, had gewoon familie, maar was van zijn familie vervreemd geraakt. Mm -hmm. en, uh, toen ik de melding van de dienst binnenkreeg. Uh, was er al bijgezegd dat er een zus was die graag over hem wilde praten... en een telefoon erbij. dus ze kon haar gewoon bellen. En, ja. uh, zij vertelde wat ze met haar broer had meegemaakt. Ja, in hoofdzaak wat? Uh, dit was een man die, uh, die, die een... Uh, die van zichzelf beweerde dat hij een felle socialist was. Dat hij uh, in Duitsland in, uh, in de oorlog in, in, in dwangarbeid gezeten had. Um, dat hij door zijn hand geschoten was... waardoor zijn middelvinger stijf omhoog uh, stond... Uh, hij heeft diverse gezinnen gehad, eh, kinderen gemaakt, eh, allemaal moeizaam. Eh, is in, in, op het eind van zijn leven min of meer verloederd geraakt. Eh, nou. eh, een van de mooie dingen of, of bijzondere dingen van zijn leven was ook dat hij eh, als feller anti, eh, anti ja, hoe heette dat? Antifascist. In je oorlog. Antifascist, heel goed. Uh, uh, liefde had opgevat voor een vrouw die met een NSB'er was getrouwd. En uh, dat heeft in die familie veel rotzooi aangericht. Ja. En, uh, die man. De, de, de lieve, lieve. Uh, Zeer oude zuster van die man uh, die me dit verhaal vertelde. Hij was zeer kortademig en uh, kwam niet uit haar woorden. En was ook niet in staat om fysiek die uitvaart te bezoeken. Nee. En had hem ook en, eerder in haar leven een paar keer weggestuurd, omdat ja. hij er niet goed aan toe was. En, uh, ja. en toen, toen hebt u het gedicht geschreven. Wil ja. je dat even voorlezen? Ja. Er is een weg door de wereld. Er is een weg waar langs bij helder licht een dapper man... die hard de internationale zingt... met grote stappen voorwaarts gaat... ontwaakt, verworpenen, uit de nacht die ons onzichtbaar maakt. Er is een weg waar langs een schotwerk klinkt. Er is een weg... Er is die man, zijn hand rood van het bloed dat uit hem stroomt. Rood als het hart dat in hem klopt. Rood als de wond die de vijand sloeg. Er is een zwarte wereld waar een man een witte uitweg zoekt. Een maagdelijke dageraad. Er is een waarheid, goed en fout. Scherp, onderscheid, in zwart, in rood, in wit. Donker, hard en licht. Er is een hand die geeft, een hand die neemt, een hand die vraagt. Er is een been dat hem niet verder draagt. Er is kwaad bloed dat alles zwart maakt in een witte droom. Er is een zwaar gewonde engel. Bloed stroomt over zijn gezicht. En die engel komt dan aan zijn doodsbed staan. Spreidt zijn vleugels wijd en spoort hem aan om uit die schaduw op te gaan... In een groot verblindend licht. Ja, en toen kwam er een mail van een kleindochter. Daarna mailde een kleindochter. Uh, Ondanks het, het dat het anoniem was, was en had groot. hij ontdekt ja. wie, over wie ja. het ging. Ja. ja. Uh, dat heeft ook te maken met het, met het uh, verslag wat ik daar altijd over plaats. Uh, ja. Op de, op de website van de Eenzame Uitvaart... Eh, waarin ze gele, gelezen had dat ze in een kelder had gewoond... wat haar, haar inzicht totaal niet het geval was. Maar vooral dat die man een hoop minder heldhaftig was... dan hij zich in het verhaal van zijn zuster had voorgesteld. Ja. Uh, het was een fantast. Het was een, een, een man die zich... Die zich in het leven anders had voorgedaan... Uh, dan zijn geschiedenis in werkelijkheid vertelde. Ja. En hoe voel je je dan achteraf? Heb je dan een kater uh, over het gedicht? Nee, ik was uiteindelijk toch heel blij... dat ik die man zijn eigen heroïsche geschiedenis had teruggegeven. Waar hij zelf hoogstwaarschijnlijk in geloofd heeft. Ja, ja. Hij werd uiteindelijk teruggevonden... Uh, toen hij naar, naar zo'n verzorgingshuis gebracht werd, toen had hij nog maar een half been, en dat been, dat, dat, de helft van dat been dat was hij kwijt. En dat is ook nooit teruggevonden en hij, hij, wou, dat, hij wou ook niet gerepareerd worden aan nee. dat been. En, uh, in dat opzicht, had het gedicht gelijk in dat deze man zo heroisch was als hij zichzelf voorstelde. Ja. En dat geeft het gedicht ook weer... in uh, het bezwaar van de, van de kleindochter ging uitsluitend over wat er... wat ook in dit boek staat uh, en ook haar bezwaar daartegen... wat er, wat er nog meer gebeurd was en uh, hoe dat werd voorgesteld. Ja, ja. Uh, hoe die man zich... ...wenste voor te doen in de wereld... ...en hoe de, ja. hoe de werkelijkheid daar misschien niet helemaal mee klopt. Nee. Het gedicht wordt dus door bijna niemand gehoord. Het wordt voorgelezen in een lege aula... Tenover, ...tenover staan we zeer weinig aanwezigen. En dat is waarschijnlijk de reden dat, we, dat het nu een boek is. En het is voor een wijder publiek toegankelijk. Ja. Oké. Okay. Ik uh, vertel nog even hoe het heet... F-punt Starik, een steekdiep. Schetsen van verloren levens. Ik zou zeggen één steekdiep. Eén steekdiep. Dat één steekdiep betekent... De, hebben we daar nog tijd voor? De muziek zit nee. erin. Ja, ja. ja. oké. Okay. Het is vijf voor twaalf. Je moet er niet aan denken. De lama's, moordspel, Rons honeymoonquist, Tets, familiespelshow... Opvolle toeren, we zijn weer thuis. De nieuwe wereldrecordhouder achter elkaar televisie kijken... heeft deze allemaal de afgelopen dagen gezien. Want meer dan 87 uur voor de buis. Aan de lijn heb ik Roy. Goedenavond. Goedenavond. Mag ik u geluk wensen? Ik mag mij geluk wensen met het wereldrecord. Ik, ja. Toch te moesten is in de tweede, maar ik ben enorm blij mee. En, ja. en hoe voel je je nou? Ja. Gesloopt? Ik ben, ben gesloopt... Mentaal gesloopt. De fysiek valt op zich nog wel mee. Oh ja. Men mentaal zit ik aardig kan Op elk moment kan ik uh, in slaap maar, vallen. Maar geen doorzetplekken of andere lichamelijke ongemakken aan overgehouden? Nee, BN uh, BNN, uh, die organiseert heeft heel goed voor ons gezorgd. Goede stoelen, goed eten een dus, uh, medische stad uh, continu op ons letten. Dus oh, alles ja. is uh, voor de rest goed gegaan. N nog, nog waanideeën gehad ondertussen? Of hallucinaties? Ik niet, maar andere... Anderen die het ook probeerden, dat hebben, er wel wel te maken mee gehad. Wat was nou het ergste waar we naar moeten kijken? Mijn ergste vond ik wel... Ja, ik ben niet dus heel zo heel erg fan van Pippi Langhous. Oh, nee. En ja, we zenden daar een stuk of drie afleveringen achter elkaar van uit. Ja, En dan duurde het, het, het, het uur gelijk iets langer dan normaal. Ja, en, maar wat, maar was, het, ja. en wat was het leukste? Ja, rond de en. Oh. Ja. En gewoon nou. de oude, oude spelshows. En weer opnieuw gejuicht bij de EK-finale van 1988? Ja, dat was ook geweldig om te zien. Ik, had, ja, ik kom zelf uit 1990, dus ik had nooit de finale helemaal gezien. Alleen de, ja, de doelpunten van Van Basten en uh, Gullit. Ja, oh. Ik om gelijk heel wedstrijd te zien. Het was wel gaaf om te zien. Uh. Ja. En met u, had, had u nog wel een tijdje door kunnen kijken of is het nou echt op? Nee, het was echt... Uh... Vanochtend hoop ik dat de ijsleven in zicht was. Dus uh, okay. ging, uh, is echt een om, uh, dus, u wilt, dus u wilt nu subiet te bed. Ja. Oké, okay, dan zeg ik u geheel in de geest van 60 jaar televisie. En nu maar knus naar je warme nestje en denk erom oogjes toe en snaveltje dicht. dicht. Slaap lekker, Roy. En, en nogmaals we. gefeliciteerd. Dank u wel. Dit was met het oog op morgen. Morgen zit hier Eva Jinek. En ik eindig met een gedicht van F. Starik. Ook ter aanmoediging om u aan te de sporen deel te nemen aan de nationale gedichtenwedstrijd. Kijk daarvoor op onze website voor de voorwaarden en wat je ermee kunt winnen. En ik eindig met F.Starik, de onverschillige dood. Daar ga je op een grijze morgen van de afdeling Terminaal naar de afdeling Laatste Rustplaats. Daar ga je met je bloemstuk in afwezigheid van kinderen, vrienden, familie. Al was het maar een dominee die ergens in geloven kon. Daar ga je. In je goedkope confectiekist van spaanderplaat, op de tonen van drie keer licht klassiek de grijze morgen ingeduwd... door vier dragers met een grijze hoed. De uitvaartleider, de beheerder die aanwijst waar je liggen moet... nog een jaar of tien. Daar, die kuil in, daar ga je. Zakt met kist en al de aarde in... Een schepje zand en afgeknepen bloem dit woedende bericht van de dichter van dienst. Succes tot ziens. Gute Nacht, Freunde. Het wordt Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen had, dauert een zigarette en een letztes glas im steen.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 Dit is Radio 1.